Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bijna een kwart van de jeugdzorginstellingen heeft financiële problemen. Dat komt vooral doordat de instellingen meer tijd kwijt zijn aan de administratie... en door hoge personeelskosten. Ook dekken de tarieven die de instellingen met gemeenten hebben afgesproken... lang niet altijd de kosten. Dat blijkt uit een analyse van inkoopcoöperatie IntraKoop. De grootste kranten in Australië zijn vanochtend verschenen met zwarte voorpagina's. Het is een statement tegen wetgeving die de persvrijheid wil inperken. Aanleiding zijn politieinvallen bij het hoofdkantoor van nieuwszender ABC en bij een journalist. Volgens de Australische Justitie zouden ze staatsgeheimen hebben. Het protest is bedoeld als drukmiddel op de Australische regering om bronnen van journalisten te beschermen de helft van de Nederlanders heeft nog niet laten registreren of ze na hun dood hun organen willen afstaan, meldt het AD. Vanaf 1 juli volgend jaar gaat de donorwet in. Als mensen dan niets hebben doorgegeven, komen ze met geen bezwaar tegen donatie in het donorregister te staan. Sinds de donorwet in februari vorig jaar werd aangenomen, hebben een half miljoen mensen alsnog hun keuze laten vastleggen. Het Rijk moet meer doen om de bijkomende problemen van toerisme aan te pakken. Dat zegt de meerderheid van de Tweede Kamer tegen NOS op 3. Vorig jaar kwamen er 19 miljoen buitenlandse toeristen naar Nederland. In 2030 zijn er naar verwachting minimaal 28 miljoen. Dat toerisme leidt steeds vaker tot problemen... zoals drukte en overlast op de wallen en in Giethoorn. Tweede Kamerleden willen dat de stroomtoeristen... beter over Nederland wordt gespreid. Het weer nog bewolkt en vooral in de westelijke helft van het land regen. In de loop van de ochtend droog en in het zuiden wat zon. En het wordt 14 tot 17 graden. Morgen droog en een graad of 14. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Er is Zwaan bij de ANWB door de regen is het wat drukker dan gebruikelijk bovendien zijn er een paar ongelukken gebeurd op de A7 den oefen richting Zaandam is veel vertraging tussen Wognum en Purmerend Noord 7 kilometer met een uur op onthoud na een ongeluk zijn twee rijstroken dicht A9 men richting Alkmaar tussen Knopend Holendrecht en Aalsmeer 9 kilometer met een half uur extra A27 Almere richting Utrecht na een botsing bij Hilversum 8 kilometer fieden vanaf de afrit Almere Haven de vertraging is een half uur de linker rijstrook is dicht en op de A44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 is landvoort. het is 21 oktober en het is herfstvakantie. Dit is de ZFM Wake Up, nog 195 dagen tot de Formule 1. En we gaan gewoon lekker door met allerlei lekkere muziek tot 10 uur. Mijn naam is Walter Sands en dit is Stay Gold. Gold, hier bij ZFM, waar het inmiddels 11 over 8 is. Buiten regent het. Maar binnen gaan we gewoon lekker door. Met Beyoncé bijvoorbeeld. Ik ben tot 10 uur bij je. Dit is Love on Top. Pero cuando comenzó esta historia, no me llamaba así. ¡No te ¿Cómo te suenan 2.400 millones de euros? I will. De titel van de serie La Casa del Papa. Bijna 20 over 8 hier bij ZFM. En we gaan gewoon door met de Middle For the worst scene. Whoa, it's a crazy world we're living in. And I just can't see that half of us immersed in sin is all we have to give these pictures. Hier bij ZFM waar het langzaam in zandvoet licht wordt. Zo, even rustig gaan. Smokey Robinson. Een Better, de nieuwe plaat, ja echt de nieuwe, van Smokey Robinson, 79 jaar oud, brengt gewoon een nieuwe plaat uit, geweldig. Bijna half negen hier bij ZFM, waar we doorgaan, lekker rustig, Janet Jackson. Het is vakantie. I'm going right? Mm -hmm. You act for a while. When I tell you to settle, settle I was working around the clock with your girls on the metal. Talk about I heard he dance with this chick on the beach. That was out with the tide, mm -hmm. but my love, you impeach. Now you looking at the walls, head and hand, cold jonesing. Rigging my house, hanging up and imposing. Now why you wanna go and do that, love? Huh? Now why you wanna go and do that, and do that, huh? Now why you wanna go and do that, love, huh?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 Joni Mitchell never lies Ze weet niet wat ze gaat missen. Oh, oh, oh, uh uh uh uh uh uh uh oh, Shaggy, uitgekomen in 2000. It wasn't me, hij ontkent alles. En daar is een nieuwe versie van, die wordt gedaan door een Anuel AA en Daddy Jenky. De Spaanse versie en die is best wel leuk. En uh, hij is vorige week uitgekomen, hij is een miljoenen keer al bekeken op YouTube en we draaien hem gewoon hier bij ZFM waar het precies half negen is. En dit is hem en zij noemen hem China. Ja, What is <laughs> En la disco per con ella me envolví uh -huh. sí. Mi mujer me estaba llamando Y tuve que darle belief y, y yo que no me dejo volver Villana uh. tú me hiciste caer Ese booty que hasta un ciego puede ver Y hasta el más santo quiere ser infiel Let's go. Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Siempre go yo pago mi condena Nena, cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena ik pago, me condena. We were. We were. I just can't find my baby amongst all these beautiful girls. Has anybody seen my baby? She confessed her love to be Then she vanished on the breeze Trying to hold on to that was just impossible You said She was more than beautiful Closer to ethereal With a kind of down-to-earth Then I, I realize that she's really gone for good bij See My Baby. En in de clip is dat Angelina Jolie. En deze, dit nummer is al 22 jaar oud. Maar een van de mooiste clips ooit gemaakt. Ken je hem niet? Kijk op YouTube. Hij is echt geweldig. En heb je gisteravond uh, Robinson gezien? Met uh, Thomas Bergen. Hallo, mijn naam is Thomas Bergen En ook ik ben te horen op ZFM. Ik drink Ik ben Thomas en ook ik ben te horen op ZFM. Nou, als je nog niet wakker bent, dan weet ik het ook niet meer. Bad girls van Donna Summer. Hier bij ZFM. Het is kwart voor negen geweest. En wij gaan door met Hooverphonic. Oude en nieuwe muziek hier bij ZFM. En deze is van vorig jaar. Badaboom. Hooverphonic. see Daar Sidney Klaas uit België, is echt wel een leuke plaat. En ze zijn nog op tour, dus ga daarheen, hartstikke leuk. Gaan wij hierdoor met de Deutsche Schuilplatte, want dat is Mensch. Herbert Grunemeijer, onze vriend als Bochum, hier bij ZFM, waar het 10 voor 9 is. Momentan ist richtig, momentan ist goed. Niets is wirklich wichtig, nach der Erbe kommt die Flut. Am Strand des Lebens, ohne Kund, ohne Verstand, ist nichts vergebens. Ich baue die Träume auf den Sand und es ist, es ist okay, alles auf den Weg, und es ist Sonnenzeit. Umbeschwerd, unfallt Und der Mensch heißt Mensch Weil er vergisst, weil er verdrängt, und weil er schwarmt und stellt, Weil er warmt, weil er erzählt Und weil er lacht weil er lest Du fielst Das Hörmoment hat geöffnet Wolkenlos und Oceania Telefon, Gas, Elektrik Und das hat und das geht auch. Tim mit mir dein Frieden, wenn auch nur gewollt. Ich will nicht deine Liebe, ich will nur dein Wort. Und es ist, es ist okay. Alles auf dem Weg und es ist voll. So ungetrübt und leicht auf und der Welt, Mensch Mensch, weil ein er irgendwann weiter kämpft. Fucking weiter lacht und weiter lebt Röhnemeyer hier bij ZFM, het Radio uit Antwoord. Fast 9 Uhr, en we maken weiter met Lana Del Rey. Neue Platte Doing Time, Summertime, dat kennt ze ook een beetje. Salut Hore. Nog zes minuten en negen uur. And the This failed, I'm off my eyes My burning sun will someday rise So what am I gonna be doing for a while? Said I'm gonna play with myself Show them how we come off the shelf Summertime bij ZFM, waar het bijna 9 uur is. Ja, en dan zit het eerste uur er alweer bijna op. Ik blijf er tot 9 uur bij je met de nieuwe Santana. En na 9 uur ben ik een beetje terug met de Dance Classic, zoals altijd om 9 uur. En die is vandaag van Alicia Bridges, I Love and Light Life. Zometeen nieuws, weer en verkeer, een paar reclames en dan ben ik bij je terug. Tot na de klok van 9 uur Dan gaan we door met Santana.